Waar bent u mee bezig, als ik het vragen mag? Het kabouters. Uh, heel interessant. Ik had de indruk dat Zandstra... ...geheel nieuwe wegen wilde inslaan. vond het waardig mijn boeiend. U kent mijn vrouw niet... ...maar als ik u nu vertel... ...dat ze er bijzonder jong en charmant uitziet... ...dan zult u het beter begrijpen.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 Gerbrandi heeft dat nagegaan, maar we zitten scheef. Ze kennen ons contractueel verplicht. En Dekker zegt dat hij het geld niet missen kent. Nou, ik ken het best missen. Mijn eer is me nog altijd meer waard dan die armzalige vijftig gulden. En dat zal ik van haar zeggen ook. Daarvoor heb je je nu dertien jaar uitgesloofd. Nooit is er iets verdwenen. Elke ochtend ben ik er voor de anderen om het lekker warm te maken...